1 uur. Joket Eertstra met het NOS-journaal. Israël heeft het bestand in de Gazastrook opgezegd. De legerleiding heeft dat laten weten aan VN-gezand Serri. De humanitaire gevechtspauze had drie dagen moeten duren... maar na een paar uur werd alweer gevochten. Welke partij het bestand als eerste heeft geschonden is onduidelijk. Het constitutioneel hof in Oeganda heeft een streep gezet... door de omstreden anti-homo-wet. De procedure waarmee het parlement de wet aannam deugde niet, zegt het hof. De wet werd in februari aangenomen. Homo's die voor het eerst werden betrapt op homoseksuele handelingen konden 14 jaar cel krijgen. Wie vaker werd aangeklaagd kon worden veroordeeld tot levenslang. De Oegandese wet leidde vooral in het Westen tot felle kritiek. In Irak zijn de afgelopen maand door geweld meer dan 1700 doden gevallen, vooral burgers. Volgens de VN kwamen ze om het leven bij gevechten en aanslagen... Het doodstel is lager dan dat van een maand eerder, toen de strijders van ISIS aan hun opmars begonnen. Ook vandaag ging het geweld in Irak door. In Bagdad kwamen zes mensen om bij een aanslag in een winkelstraat. Het Spaanse hooggerechtshof gaat kijken of het ex-koning Juan Carlos kan dwingen om een vaderschapstest te doen. Een 58-jarige Spanjaard zegt dat Juan Carlos zijn vader is en hij wil daar bewijs voor. Tot nu toe weigerde rechtbank om de zaak te behandelen omdat de koning in Spanje onschendbaar is. Maar nu Juan Carlos is afgetreden probeert de man het opnieuw. Opnieuw zijn twee merries het slachtoffer geworden van een dierenbeul. De paarden zijn in de nacht van woensdag op donderdag mishandeld in het Utrechtse Bunschoten. Wat er precies is gebeurd wil de politie niet zeggen. De merries zijn door een dierenarts behandeld. De politie denkt dat de mishandeling het werk is van iemand die eerder dit jaar al tientallen dieren verminkte. Eergisteren werd bekend dat ook in Groningen een paardenmishandelaar actief is. Het weer nog, periode met zon bij een graad of 25. Tegen de avond kan een bui vallen. Morgen begint zonnig, later in het hele land stevige buien. Soms met onweer bij maximaal 28 graden. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amorsvoort voor hoeverlaken 4 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum. Er staat een auto stil bij Noorderloos. Vanaf Lexmond 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersziening.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 Jenny Kaagman. Gebroedjes Koerts en zo. En met het hete weekend. Dat is opening van de tweede uur. En als u dat hoort. <laughs> We hebben in de studio Roddy Brouwer, dames en heren, uitbater en uh, oprichter en zo van het 15 jaar bestaande café. Uh, met dezelfde naam als de dikke en de dunne, oftewel uh, Laurel Hardy. Ik, ik bedraai gewoon even gezellig zo'n uh, zo toontje van Laurel Hardy. Dat is wel leuk, hè? Give the gentleman the best in the hand. Yes, sir. I'll be backer in een Virginia stands a lonesome pine Just below is the cabin home of a little dat, dat wist niemand, hè? Dat die Oliver Hardy ook nog leuk zingen kon, hè? Die kon heel goed zingen. Ja, goed horen we dus. We hoorden op allemaal rond Laurel. En, nee, is dit nou Hardy of is dit Laurel? Die... Dit is Oliver Hardy. Dit is ja. Oliver Hardy. Roddy, welkom, hartstikke welkom in de studio. Wat leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Eh, ondanks, goedemiddag. Je, ondanks je, je druk, uh, druk uh, bezigheid. Want, uh, morgen is het feest, hè? Morgen hebben we een groot feest, ja. Vijftien ja, jaar alweer. 15 jaar in Zandvoort, ja. jawel. Ja. Hoe, ja. Ben je, hoe ben je er eigenlijk toegekomen? Want je bent een oude zaankanter, dat ik het goed begrepen heb. Een echte zaankanter. Je bent een inderdaad. echte zaankanter. Ja. Ja. Vandaar mijn voetbalvoorkeur voor AZ. Ja, man. Ja, ja, oké. Okay. Oh, like ja, goed. Oké, wij zoen zo niet Ja... Goed. Okay. <laughs> ja. Ja, ja lach een... maar om, maar ja. Uh, ja, nee. volgend jaar lach je niet meer, want dan zijn we gewoon kampioen natuurlijk. Oh, uh. maar ze hebben gisteravond, al want ik vond het verloren. Met ja, maar dat, uh, Oranje die doet het ook nooit best in de, in de oefenwedstrijden. Nee, dat is zo. Oké, okay. nou, ik help het je open, maar ik denk gewoon dat wij voor de vijfde keer kampioen worden. Ja. <laughs> maar goed, laten we het daar niet over hebben. <laughs> ik ben blij dat je zelf lacht. Hè. Ja, laten we het daar niet over hebben, want we hebben heel andere dingen. Zo is het. Terwijl we nog steeds uh, op de achtergrond zachtjes uh, die, die uh, Oliver Hardy horen. The ja... Wat heb je ertoe gebracht om naar Zandvoort te komen eigenlijk? Oeh, dat is een heel verhaal, zeg. Uh, ik had een bedrijf in Wieringwerf, dat, uh, dat hadden we al tien jaar. Dat hebben we verkocht. En ik zocht iets kleiner, want het was een vrij groot bedrijf. Ja. En op dat moment kon ik dat niet zo snel vinden. Dus uh, ben ik, uh, heb ik mezelf ingeschreven in een uitzendbureau voor Chef Cox. Ja. En zo kwam ik een dagje werken in Zandvoort. En die eigenaar beviel het zo goed. Die vroeg of ik daar kwam werken. Dus daar ben ik gaan werken. Ja. En uh, zodoende kom ik in Zandvoort, uh, kwam ik in Zandvoort. Daar ben ik ook gaan wonen op een gegeven moment. Ja. En toen kwam uh, het pand waar ik nu in zit uh, te koop. Tenminste, uh, het bedrijf dan. Ja. En uh, daar hebben we Lou en Hardy gevestigd. Ja. <laughs> hey, van waar jouw adoratie voor, voor dat stel, die Laurel en Hardy? Want alles wat bij jou in de zaak. Uh, dat, dat ademt Laurel en Hardy. He, de dikke en de dunne Stan Laurel en Oliver Hardy. Ja, dat klopt. Het uh, beroemde duo uit de. ja, voor de oorlog eigenlijk, hè? Ja, dik voor de oorlog. Ja. Uh, ze zijn begonnen in uh, 1927. En uh, ze zijn uh, eigenlijk uh, in 1945 gestopt. Ja, ja. Ja, hebben ze de laatste film gemaakt. Oké. Okay. Dat zag er niet uit, moet ik eerlijk zeggen. De laatste film. Nee. Want toen wa was uh, Oliver Hardy al uh, vrij ziek. En uh, hij werd al wat magerder. En ja, uh, ze waren al uh, behoorlijk op leeftijd. Dus hm. ja, dat was niet meer om aan te zien. Maar goed, dat was hun laatste film. Dat was meer voor het geld, denk ik, dan uh, voor de liefde voor het uh, vak, denk ik. Ja. Maar goed, uh, maar 1945 uh, zijn ze gestopt met films maken en daarna hebben ze nog wat uh, optredens gedaan in theaters uh, in, in Engeland en in België. Dus. En hoe heb jij ze ontdekt? Want, want het is natuurlijk wel een idee dat je je hele zaak, gewoon het hele café, dat ademt Laurel en Hardy. Overal waar je kijkt, je kan je kop niet draaien. Of je ziet die kop ja, ja. tegen je ja, of tegen Jan kijken. Of als beelden op het toilet, <laughs> overal. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk begonnen toen ik 11, 10, 12 was. Uh, toen uh, kwam het op woensdagmiddag bij de VPRO op televisie. Oh ja, ja weet ik nog. Laurel en Hardy en, uh, en de Little Rascals, de, de boefjes, zeg maar. Ja. Dat kwam uit dezelfde filmstudios. En dat werd uitgezonden door de VPRO op woensdagmiddag. Ja. En uh, ja, daar was ik helemaal gek van als kind. Zei ja. al. en, dat weet ik ook. Ja. En sindsdien uh, ben ik uh, ook uh, foto's gaan sparen en beeldjes. Ja, ja. Dat had je toen de tijd nog niet zoveel. Maar als ik wat tegenkwam, dan verzamelde ik dat. Dus dat zei eigenlijk vanaf mijn twaalfde. Ja. En uh, ja, uh, op een gegeven moment ging de toilet vol en de slaapkamer vol. En er mo mocht niks in de kamer hangen, want dat was wel zo druk. <laughs> Dus uh, Gerda was eigenlijk blij dat we dat café begonnen. Hè? Want dan konden al die spullen het huis uit. En, uh... ja, ja, ja. Oh, dat was de reden. Well, nou. <laughs> Gerda, Gerda <laughs> was die troep gewoon. Zat, uh, ga maar een café beginnen en uh, hang het aan meneer. Het was een mooie <laughs> bekomstigheid. <laughs> <laughs> Goed. We gaan even een plaatje doen. We ja, uh, gaan even een plaatje doen. Even gezellig. Uh, love grows where my rosemary goes. Dat is hem. De Edison Lighthouse. Lighthouse was dat, een je uit de jaren zestig en dat heette Love Grows Where My Rosemary Goes. Ja, even rustig, je bent niet aan de beurt. In de studio vandaag, uh, Ronnie Brouwer, de uitbater van uh, dat prachtige café aan de Haltestraat in Zandvoort. Uh, en uh, ja, morgen groot feest hè? Ja, dat klopt. We bestaan 15 jaar, dus dat moeten we wel vieren natuurlijk. En ja, ja. Ja. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, nou ja, gewoon uh, drinken, denk ik. Hè. En, Drink, drinken, veel. Uh, uh, uh, ja. en, uh, en er komt een, uh, een uh, redelijk goede band optreden. Oh. <laughs> <laughs> hey, en dat is de Ruth een... Jalsen-band uh, die komt uh, optreden. Dus Jezus, al, dus heb je dat uh, in, huis? Je ja. in huis gehaald? Ja. Ja. Wie heb je dat wie, in huis gehaald? Wie verzint dat? <laughs> <Ja. laughs> <Yes. laughs> dus dan kan het alleen maar groot feest worden, denk ik. Okay. Nou, dat gaan we doen. We gaan lachen morgen. Mag iedereen er binnen of is het alleen voor een Nou ja, de gasten zeg maar mogen binnen. Ja, ja. Iedereen die uh, wel eens bij Lauw geweest is, die is van harte welkom. Oh, okay. maar, uh, want ja, het is niet zo groot natuurlijk, dus we kennen niet zoveel mensen kwijt. Hè? Nee, dus uh, dat, uh, dat is de bedoeling dat het een beetje gezellig... Uh, en je in... hebt ook nog een Benty of van je in Beslag. Nee? Ja, <laughs> ja, inderdaad. Ook oh. dat nog, maar we hebben ook een buitentapje. Oh, je hebt en, uh, ook een buitentapje. Ja, dus, en het wordt mooi weer. Morgen. En het is mooi weer. Dus we het, hebben is, weer. het is mooi weer. Hé, hey, uh, ja, Zaankanter. Uh, ja. Saandam geboren waarschijnlijk. Klopt, helemaal. Op het Vissersop. Op het Vissersop. Ja. Wat vind je van Zandam tegenwoordig? Ja, het is heel erg veranderd. Maar ja, dat zal iemand... Ik sprak iemand uh, van de weekend... Uh, die kwam uit Amerika. Die is hier geboren in Zandvoort. Die ja. kwam na 40 jaar weer terug. Of iets dergelijks. In ieder geval na een hele tijd. En die zei ook dat Zandvoort heel erg veranderd was. Dus uh, ja, ik denk als je ergens een tijd niet meer woont... of niet meer geweest bent, dan, uh, dan is het sowieso veranderd. Want dat moet wel. De nou, steden en dorpen gaan met de tijd mee, denk ik. Ja, het, het, alles, alles wat nieuw is, is natuurlijk ook een verbetering. Hè? Ik, bedoel, ik, ik vind ook wel dat ze in Zandvoort bijvoorbeeld... Uh op sommige plaatsen wel een beetje slordig geweest zijn. Ja, dat zal in Zandam ook wel wezen, denk ja. ik. Ja, Ik vind in wordt ook zeker uh, dat er panden gesloopt zijn... die uh, niet gesloopt hadden moeten worden. Dus, nee. Uh, nee. nee, onder andere op het, uh, op het Gasthuisplein. Dat, uh, dat voel je lelijke ding wat er staat. Ja, en ik vind ook de, de, de posthoren... Uh, wat was het, de postkoets? Ja. Ja, dat vond ik ook altijd een prachtgebouw... Uh, als je de hoogste, de hoogste, hoe noem je dat? Hoge weg. <laughs> Dank, dankjewel. De Hoge weg afrijdt. Uh, ja. uh, dat vond ik altijd een prachtgebouw. Ja, Dat had uh, mooi opgeknapt moeten worden. Maar goed, er, er staat nu ook een vroeg, lelijk uh, ja, een gebouw. Zonde ja. is dat eigenlijk. Ja. Ja, nou ja, dat hou je niet ja. tegen, denk ik. Nee, dat hou je nergens tegen. Dat heb je bij ons in Beverwijk ook. Er ja. is ook het halve historische centrum uh, vernacheld. Ja. En uh, door de lelijke, fantasieloze nieuwbouw. Uh, maar goed, laten we geen kritiek hebben op de nee, nieuwbouw. Laten, nee, we even, laten we het over alle gezellige dingen hebben. Precies. Uh, je bent een de, uh, ja, toch een van de gangmakers ja. hè, in Zandvoort. Want je, je organiseert veel. Je hebt ook een tijdje uh, bij de, de, aan, aan de wieg van de festivals gestaan. Ja, dat, dat heb ik dan een paar jaar mogen doen. En uh, daar ben ik mee gestopt. Uh, ik vond dat het nou weer tijd wordt voor een ander. Ja. En ik denk dat de, de horecaondernemers... Uh, over het algemeen niet helemaal begrijpen... waar de festivals voor zijn. Nee. Dus uh, ja, ik vind... dat de festivals zijn ervoor om, om reuring te krijgen in het dorp. Ja. En niet om, uh, om meteen maar uh, resultaten te krijgen in de kassa, zeg maar. Nee. Je weet gewoon dat zulke festivals geld kosten. En we, we werden behoorlijk gestuind door het Holland Casino Fonds. Uh, ja. Maar ja, als de ondernemers het zelf niet begrijpen... dan uh, ja, op een gegeven moment houdt het op. Voor, ja. voor mij dan, ja. laat ik het zo zeggen. Er zijn nou weer anderen die het oppakken, dus uh, dat is geen probleem. Nou, ik vind het wel jammer hoor, dat, je er niet, dat jij er niet meer bij zit. Ja, ik vind het zelf ook jammer. Nou, wij vind... bellen ze niet meer. <laughs> <laughs> <hijen> nou, wie weet. Uh, Vorig jaar hadden we er drie, het einde jaar één. <hijen> nou, dat is toch een beetje. Nee, maar, terug, maar, maar ik vond het zelf ook heel erg leuk om te doen, maar als, ja. je, als je weinig respons van je collega's krijgt en weinig medewerking en maar. Ja, dan, dan, dan houdt het voorop. Maar het, het wordt wel heel negatief allemaal nu. Hè? Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Niet de bedoeling. Maar ja. goed ik, ik, ik begrijp het wel, want ik denk dat het overal zo is. Men denkt altijd gewoon dat als je een festival organiseert... zoals in BVW ook de feestweek... dat dat gelijk instant meteen geld opbrengt. En dat nee. is natuurlijk niet zo. Het is een soort van goodwill. Ja, het is indirecte uh, ja. goodwill voor, voor, voor het dorp zelf. Ja, dat, de, dat mensen dat... Zi, de mensen zien je café en ja. dan komen ze gewoon. Ja, ja, ja precies. Dat is, dat, dat is de bedoeling. Ja. Hé, hey, maar... Um, ja... Heb je, uh, nog wel eens, je hebt ook speciale avonden bij Laurel Ik heb wel eens iets gelezen over een kaasavond. Ja, de, de kaasavond, dat is al uh, eeuwigheid natuurlijk. Uh, ik denk dat dat uh, in mijn vijftien jaar bestaan... dat dat al twaalf jaar, dertien jaar bestaat. Ja. En dat is toen begonnen met, uh, met Jan, uh, Jan Ja. En uh, dat, die werkte in een kaaswinkel. En, uh, en zodoende kwam er een kaasavond. Ja. Jan is er helaas uh, niet meer bij. Die, die, uh, die heeft geen tijd meer. En, uh, nou, maar we blijven even goed de kaasavond organiseren. Op maandagavond is dat. Van ja. uur van half wacht staat er een mooi kaasplankje klaar. En uh, onder een genot van een borreltje kan je lekker een, een bijzondere kaassoorten proeven. En een pathetje voor degene die het niet van kaas houden. Nee, nou dat is natuurlijk ook wel weer lekker. Ja, precies. Vinden. Goed, we gaan weer even een plaatje doen. Dan gaan we even Joop van Nes bellen. Want die heeft ons nog het nodige te vertellen denk ik over wat er het weekend gebeurt. Ja. En dan komen we weer bij terug. Helemaal gezellig. Daar gaan we. Huppa! Oh, dat is nog een slipje van de vorige plaat. Jans, een beetje oplet, hoor. CFM op 106.9 is... Zonzee, Zee, Zandvoort en Zomer is... c singer. She stands up when she plays. Brooks in the nightclub. cloud singer geweldig uh, Elke broeks dus. En uh, we gaan eventjes uh, kijken wat er, het behalve dat het grote feest in de Halterstraat natuurlijk, wat er verder nog uh, te doen is allemaal in uh, dat mooie Zandvoort uh, van iedereen hier. De agenda. En hier is hij dan, dames en heren, onze agendaman, de heer J. van Nes junior. Uh, goedemiddag. Dag ja. Goedemiddag, Goedemiddag, heren en dames, uiteraard. Ja! Um, ja, um, we, hebben, we hebben een heel leuk weekend eigenlijk wel. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. In ieder geval morgenavond, dat is niet wat zeker is. Maar als je van jazz houdt, dan kan je vanavond al genieten. Oh! Want mm -hmm. uh, de Jesse Lounge Club is weer, uh, het is weer eerste vrijdag van de maand, die is dan bij uh, Café Nut in de Halverstaat. Het begint om 9 uur en daar uh, treden onder andere op uh, Arthur Heuwenkemeijer, um, Richard Lems, Leo Bouwmeester en Jacco Woord. Goede muziek. Uh, ja, uh, improviseren. Lekker. Doe maar wat jongens. Ja. Heerlijk. Ja, een jam sessie. Het is geweldig. Okay. Goed, dat is dan morgenavond het geval in ieder geval. Nee, dat is vanavond. Uh, vanavond. Vanavond, vanavond <laughs> moet ik zeggen. Morgenavond is het feest natuurlijk in de Alperstaat, hè? Ja. Dat, dat moet een groot feest worden. Dat kan niet anders. Kom je ook dan. En dat, uh, wat zegt u? Kom je ook dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. dat er dan niet? Joop komt ook? Ja, gezellig, hè? Gezellig, hè? Ik had een SMS'je van Ron gehad. Nou, daar gaan we toch lekker naartoe. Heerlijk. Het speelt alleen een slechte band ook, mevrouw. Ja, dat zal best. Maar goed, oké. Dat is dan zaterdag. Zaterdag is eigenlijk verder niks te doen. Ja, mooi weer. Ga lekker naar het strand dan. En dan om acht uur feest in de Altenstraat. Geweldig. Helemaal goed. Dan hebben we zondag, uh, hebben we iets cultureels. Dan is het Place du Tertre. Uh, het pleintje wat in, in Parijs gebruikt wordt door kunstenaars, dat uh, hebben ze gekopieerd. En dat uh, komt dan voor de, ik meen vijfde keer. ...of zesde keer komt het in de Passtraat staan. En dat is heel erg leuk. Daar uh, exposeren allerlei kunstenaars... ...van de uh, BKZ... ...van de beeldende kunstenaar Sandvoort. Maar daar komt ook meer bij. Uh, je kan zien hoe een kunstenaar aan het werk is. Er worden een paar demonstraties gegeven. Er komen uh, kraampjes... ...met allerlei Franse lekkernijen. Gedroogde worsten... Uh, ...wijn... Uh, ...van alles nog wat. Echt heel lekker. En daar is... Uh, uh, ...iets met zeep... precies weet ik het niet... ...maar ze schijnen ook uh, natuurzeep daar te gaan verkopen... ...heel leuk, begint om uh, 11 uur... ...en dat duurt tot 5 uur morgenmiddag... ...ga daar kijken, dat is ontzettend gezellig... ...het begint dus uh, in, de, in de poststraat... ...en dan gaat het richting het kerkplein... ...en ietsje meer om de bocht van het kerkplein staan ook nog een paar kraampjes... ...er is een levende muziek bij... Uh, ...uiteraard chansons zullen dat gaan worden... ...en dat is tot nu toe een geweldig succes geweest... Uh, even kijken hoor, maandag, maandag hebben we op het circuit nog wat te doen. Daar komt namelijk de caravan aan van de Maarten Memorial. Maarten Memorial, dat is een, een prestatietocht, om, uh, die begint dan in Rotterdam. En daar uh, rijden allerlei hele speciale auto's in mee. En als passagiers zitten daar mensen die of uh, kanker hebben of hebben gehad. En die krijgen een mooie dag. Die gaan dan uh, allerlei, uh, ja... ...weggetjes, wegen, het gaat niet over de snelweg. Uh, gaan ze naar Zandvoort en dan uh, gaan ze met die patiënten gaan ze een paar rondjes rijden um, op het circuit. En dat is voor het goede doel, voor het kankeronderzoek. Er komt heel veel geld via, via dat uh, Maarten Memorial, maar dat is ook keihard nodig natuurlijk. Dan hebben wij nog, dat wil ik even nog voor, uh, voor uh, iets van voor, voor, zeggen, dat er uh, volgende week... Uh, is er weer zes aan zee. En dat is bij uh, Ton Ariezen in zijn uh, café aan zee. Uh, bij uh, strandtent Talassa aan zee. Hou dat in de gaten. Zaterdagmiddag om vier uur. Nou, nou, dat is hetgene wat ik op dit moment te vertellen heb. Nou. En, uh, uh, en het weer is goed. Dus wat willen we nou nog meer? Ja, joh. Het wordt een topweekend gewoon. Ja, denk het ook. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay, wil je nog iets leuks tegen Ronnie zeggen? Of? I love you. <laughs> Nou, nou, we hebben dat... alle twee om veel om van te houden. Ja, D ja dat is wel. Ja. Ja. Ja. Je hebt ja. toch van Joop twee krukken gereserveerd? Hè, nou, dat heb je niet nodig, hoor. Hey, en dan, die bent er nog in. Dan kan niemand meer bij. Nee. <laughs> Hoe moet het nou? Hoe moet het nou? Ik weet het Ik niet. We zien, we zien het morgen wel. He, Oké, okay, Joop, okay. bedankt. En uh, tot morgen. Dag. Dankjewel. je Joop. Oh, good afternoon, Mr. Finleason. Good afternoon. What's the idea? I'm here to collect the payment on the furniture. Why, it was paid yesterday. Steady woman, not to me it wasn't. Oliver? Yes, sir. Oliver? Yes, sir. There must be some mistake. Oliver, did I or did I not give you the money to pay on the furniture? You certainly did. Then why wasn't it paid? Well, I gave it to him to pay it for me. Then what did you do with it? I gave it back to him. You gave it to me? Yeah, I gave it to you to pay my room and board. Then you gave it to her. Recommend that? Do you mean to say that the money that he gave to you, that you gave to him, that he gave to me, was the same money that I gave to him to pay him? Well, if that was the money that you gave to him, to give to me to pay to him, it must have been the money that I gave him to give to you to pay my rent, didn't I? <sighs> Mr. Finlayson, I owe you an apology. I'm $37. Then this money must belong to you. And the next time, I want my payment without any detour. Ha, he gave it to you, and you gave it to him, and who gave it to what? Why, you're all nuts! So. You <laughs> big dumbbell, I can't trust you to do a thing. And as for you, I have a good mind to throw you out. You can't do it. I can't do it. Nee, want ik heb mijn room and board in advance. En I... Ja, welke film was dat, Ron? Je ja, doen? dat is een hele goede. Uh, gaan we nu een quiz. Uh, <laughs> <laughs> hmm. nou, ik wil even je, je, ja, ken, je meis... kennistesten. Ja, even de kennis Dat is een hele moeilijke dut. Uh, ja? Nee, dat zou ik niet zo gauw weten. Nee? Nee. Oh. Niet in oh. mijn hoofd zo. Nee, ik ook niet hoor. Het staat er oh. niet bij. Ik denk, denk, jij weet het wel. Nee, nee. Oh. Uh, nee, nee het staat er niet bij. Uh, helaas in mijn beeldscherm. Dus, uh, nou ja, goed. Misschien uh, dat je straks op kom. Maar... Ja, het ging over, over meubels die betaald moest. Ja, en de huren. En de huur, hè, vooral. Ja, dat is helemaal leuk. AZ-fan, hoe komt dat? Ja, ik kom uit Zaandam, natuurlijk. Ja, maar AZ komt toch uit Alkmaar? Het Alkmaar Saanstreek, hè? Ja, dat Hoe is AZ dat ontstaan, eigenlijk? Weet je dat? Volgens mij voetbalclub Zaanstreek met Alkmaar 54. Was het niet zijn boys? Ik geloof Alkmaar 54. Wat ik begrepen heb, maar uh, maar het, het wordt wel een, echt een moeilijke quizshow. Ja. <laughs> <laughs> maar het is wel een leuke club, toch? Ik vind het een geweldige ja. club. Ik ben, ja. ik ben ook wel een beetje voor AZ, Behalve ze tegen Ajax moeten de bank voor Ajax. Dat begrijp ik, ja. <laughs> Maar voor de waar rest vind ik het leuk. Het. Ik, hoop, ik hoop gewoon dat... Eigenlijk moeten gewoon de twee A's moeten, moeten 1 en 2 staan. Ja, dat, dat sowieso. Ja. Dat vind ik nou, de twee A's moeten ja. gewoon... Ajax en AZ moeten gewoon 1 en 2. Feyenoord wordt League. Ik ben altijd blij als we in de top 5 zitten. Dus ja. Zo, zo snel ben ik al tevreden. Oké. Okay. Nou, Feyenoord wordt natuurlijk league En, <laughs> en uh, PSV, die uh, worden ook rijtje, Dus dat, uh, dat gaan we allemaal. Dat, dat wordt te makkelijk, denk ik. Nou, dat, dat denk ik niet. <laughs> dat zou nog wel eens vies tegen kunnen vallen. Ik denk het ook, ja. Nou. Hey, um, maar goed, laten we het weer even over uh, de andere zaken hebben. Ja. Natuurlijk. Het prachtige café uh, mm -hmm. wat je hebt. Um, uh, doe, je, doe je dat helemaal alleen? Of, of, uh... nee, nee, ik doe het samen met mijn vrouw en uh, mijn zoon. Oh ja. En af en toe heb ik wat, wat hulpjes ja. hier en daar. Hey, dus, en is het, is het de bedoeling dat Robby het café gaat overnemen op de deur? Of, uh? Ja, dat weet je nooit. Hè. Dat, ja. dat wil ik niet dwingen. En uh, dat moet hij zelf willen. Ja. Hij vindt het in ieder geval leuk om te doen. En uh, hij is nog met een opleiding bezig, hotel hotelschool. Ja. Dus ja, wat daar weer uitkomt, weet je ook niet natuurlijk. Nee. Ja, en ik, ik heb een hoop me leuke mensen te werk gehad bij ons. Dus uh, dat kan in de toekomst ook wel weer gebeuren natuurlijk. Wat is nou je leukste klant? Mijn leukste klant. Nou. <laughs> dat ben ik zelf, denk ik. Oh, dat ben je zelf. Ja, ja. Mijn beste klant, denk ik. Je beste klant, ja. ja. <laughs> maar je, um, goed. Nou, ze hoort het toch ook? Ja, tuurlijk. Nou, ja, ja. En de, de, dat, is toch, dat is toch altijd al zo geweest. Een goede kastelein is zijn eigen beste klant. Nou oh, ja, dat is niet altijd goed hoor. Nee, dat is niet altijd goed. Nee. Maar als een kastelein zijn eigen biertjes drinkt... dan zijn ze in ieder geval lekker. Zijn ze wel Ja, goed. dat is waar. Het is kwaliteitscontrole noemen we ja, dat. Ja, zo. ja. ja is dat is ja. hey, um, Behalve dan het, het, het gangbare bier uh, wat je hebt, uh, waarvan we de naam niet mogen noemen. Maar uh, heb je ook nog heel veel speciaalbiertjes biertjes? Ja, we hebben de, de laatste paar jaar hebben de, de speciaalbieren vrij uitgebreid. Ja. En, uh, dat, dat is erg in trek, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt ook steeds meer in. Ja. En uh, ja, de, de, de speciaalbieren, ja, we hebben van alles natuurlijk. maar Ik weet niet of ik namen mag noemen, maar... Uh... Nou, als, als ik een heleboel noem, dan is het niet erg, toch? Nee, je een heleboel nee, We hebben sowieso uh, La Chouf van de Tap. We hebben van flesjes... Uh, uh, Max Chouf, dat is een, een heel lekkere... Een, van Kasteelbier, uh, de Cuvée, uh, Chateau Cuvée. Ja. Uh, de triple uh, dat soort dingen. Uh, afvlieg dubbel, uh, afvlieg blond, afvlieg uh, ja Het is allemaal Belgisch, hè? Ja, we, we hebben ook uh, Nederlands, we hebben ook een hele mooie... Uh, ja, dat moet ik even denken, hoor. Dat gaat nu wel heel... Uh, nou, maar... Ik heb heel veel plaatsen, die hebben, die hebben al, al uh, hun eigen bier. Hè? Je hebt ja. in Haarlem natuurlijk dat, dat, dat jopenbier. Ja, dat ja, is, ja. Uh, in, in de Muiden hebben ze dat ook zelfs. Daar ja. heb ik ook laatst van iemand tegen. Ik is een, een stuk of zes flesjes met allemaal verschillende soorten uh, Muidens bier. Ja. Uh, hebben ze dat in Zandvoort ook eigenlijk? Nou, dat zou wel mooi zijn. Hè? Ja. Misschien wordt het wel een keer tijd. Ja, nee? het wordt een keer tijd. Hè? Een Zandvoort biertje. Ja, ja, ja. Een uit zeewater. Ja. Mijn zoon Rob uh, die, die is erg in geïnteresseerd, dus ja. die, die wil misschien wel gaan brouwen. Ja. Maar dat, zover is het nog niet, dus nee. uh, wie weet. Maar wordt het dan bier gebrouwen uit zeewater? Of? <laughs> dat staat er niet best mee, <laughs> denk ik. Nee, nog oh. een, <laughs> een beetje zout, hè? Ja, maar zout niet. Heb af. Ja. Goed. Nou, we gaan even een plaatje doen en we gaan weer verder praten. Gezellig! Ja. Okay. Hoppa! Je stelt me wel op de proef. Big girl, big, big world. It's not a big, big If you leave me But I do, do feel That I do, do will Miss you much Miss you much I can see the first leaf falling It's all Ah, was dat met Great Big World? Ja wel. En nu? Wat een mooi nummer. Ja, mooi hè. Jongen, jongen. heb je dit zelf gespeeld. Ruud? Ja, heb ik zelf gespeeld. Ja, ik heb uh, twee klarinetten <lacht> genomen en uh, ik denk dat ik uh, weken op geoefend, hoor, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, over muziek gesproken, want uh, een café uh, is natuurlijk hangt en staat of valt natuurlijk ook uh, met de muziek. Er zijn cafés waar ik gewoon absoluut niet naar binnen kom. Omdat ze de hele avond van die, van die boomketelherrie draaien. Of omdat ze de hele avond Amsterdamse Amst, Amst muziek draaien. Daar heb ik ook niks mee. Ja, er zijn ook liefhebbers voor. Ja, er zijn wel liefhebbers voor. Natuurlijk. Jawel. Alleen, uh, ik ben er geen En dat, dat vinden, vinden we ook heel af en toe ook helemaal niet erg. Nee, zeker maar niet als, een we vat bier, <laughs> zeker als we een vat bier op hebben. Nee, dan, uh, <laughs> dan, dan, dan valt dat wel. <laughs> Maar uh, jou, jouw muziekers, in jouw zaak, wat, wat is, het, uh, is dat van alles wat? Ja, dat is, dat is echt van alles wat, dat is net uh, wat, voor, wat voor het publiek je hier binnen heb natuurlijk. Ja. Dat, uh, zelf hou ik erg van de, de soul en de, ik ben een beetje de ferrymaat-freak uh, zeg maar. Ja. Maar ja, daar houdt ook niet iedereen van natuurlijk, dus nee. daar kan je ook niet de hele dag draaien. Maar uh, ja, ik, ik draai ook natuurlijk wein. wel eens hazes en uh, dat soort dingen, want dat vinden de mensen toch erg gezellig in een café, ja. zeker als je een borrel op hebt inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar ja, ik draai echt alles. Uh. Ja, ik Kijk, als, als je nou wat meer jeugd binnen hebt, dan draai je wat meer boemboemuziek. Ja. Uh, ja, ik op. heb altijd een mazzel met hazers. dat als ik veel bier op heb, dan loopt mijn gehoor terug. Dan kan ik het net hebben. <lacht> Giet je het in je oren? <lacht> nou, dan loopt mijn gehoor ineens achteruit. Dus, dus, ik, ik heb zo'n zo zo zo automatische blokkade voor, <lacht> voor hazers. Dat soort muziek. Maar uh, voor afgelopen zaterdag hadden jullie nog de, de Amsterdamse avond. Ja. Uh, was dat leuk? Ja, dat was erg leuk. Vooral uh, onze zanger bij ons uh, in de straat, Want die was gewoon een uur in een kwartier uh, uh, verdwenen. Dat dus ja. was wel gezellig. Ja. Maar voor de rest, ik denk dat de hele Altenstraat en uh, verderop in het dorp. Uh, was het heel erg geslaagd, denk ik. Ja, ja. Ja. Maar uh, hoezo? Was die, had hij geen zin of zo? Ik heb geen idee. Nee. Uh, hij, hij zei dat hij de weg kwijt was. Dus dat, dat oh. vind ik wel knap, antwoord. Uh. Ja, dat is heel knap als je zijn antwoord de weg kwijtraakt. <laughs> dan. Uh... Het was even goed gezellig. het sfeertje was er in ieder geval. mij even gebeld, dan daar had ik gewoon een hoed op gezet. Ja, inderdaad. Ja. heel beetje de ar om Ik Hij kan dat wel. hè? Hij kan dat wel. Maar we hebben wel vaker bandjes gehad. Vroeger in het verleden ook. Jaap Frederiks, die werkte bij mij. Hij luistert nu, geloof ik ook. Hij zit in Gouda. Ja. Jaap Schraap voor de bekende. Ja. Uh, die, uh, die, die werkte in een, op de Holland in, of de hogeschool, wat was het? Uh, vliegtu ja, in vliegtuigbouw Holland. en de schepenbouw. Ja. Ja. En uh, die studentenvereniging hadden allemaal van die beentjes. En uh, ja, regelmatig traden die bij me op. En dat was erg, erg leuk. En uh, ja. Ja, nou ja, we hebben regelmatig beentjes natuurlijk. Ja, ik vind het eigenlijk dat het veel te weinig gebeurt. Zoord heb je positieve dingen met. Nou ja, zoals vanavond dan die jazz bij nuf. En, ja. en uh, een strand gebeurt nu wat. Maar voor de rest ja. gebeurt er eigenlijk verdomd weinig, vind ik. Nou, er gebeurt genoeg, uh, denk ik. Maar niet qua live muziek. Ja, dat of denk wel? ik ook wel. Alleen, uh, so, het is ook niet, bijna niet meer te betalen, ook natuurlijk. Uh, laten we eerlijk wezen. Uh, je moet heel wat bier verkopen, wil je een beetje terugverdienen. Uh, ja. en, uh, en kijk, zoals uh, volgende week zaterdag hebben we Logan's Blues bijvoorbeeld. Ja. Kijk, uh, zoals jij ook, jij bent betaalbaar. Dat is algemeen ja, bekend. Ja, dat maar, is algemeen bekend. Uh, maar, maar we hebben ook de, de, ook de Zandvoortse band Logan's heb Blues. Heb je die 4,5 miljoen al overgemaakt? <lacht> <lacht> Want we hadden afgesproken de helft vooruit. He, ja, dat is waar. <lacht> ja, ja, de bank heeft je toch gebeld, denk ik. Of niet? <lacht> nee, nee, nee, ik heb ze nog niet gesproken. Ik heb net gekeken, maar het is nog niet binnen. <lacht> maar goed, geef het wel een beetje Maar Volgende maar. week hebben we de Jaarmarkt. En, en Na de Jaarmarkt hebben wij een hele leuke Zandvoortse band spelen. Logan's Blues. Ja. En uh, ja, dat is een geweldige band. Okay. Johan zit hier in de studio en oh. ja, die, uh, die wil misschien nog een klein stukje voorspelen, misschien ja, Johan. Dat, ja? Zou je dat willen, denk je? Ja, ah, dat wil hij. Wel. Heb je zijn gitaar bij je dan? Ja, kijk, heb je zijn gitaar bij kijk, je? Hij heeft zijn gitaar mee, jongens. Dat kijk, ja. dat zijn nou weer van die onverwachte dingen waar ja, ik het van haal, hè? Daar hou ik van. Ik, ik weet niet. De, de, de, de, nou. Logan, Logan's Blues, hij heeft een gitaar meegenomen. Ja, dat ja dat, het leuk. is een band, ik vind hem geweldig. Ja. En uh, dat zijn allemaal uh, zandvoortje jongens. Uh, en er komen ook nog heel veel gasten, geloof ik, van ja. de ja. zaterdag. Ja. Oké. Okay. Dus uh, laten we even een klein stukje luisteren van Johan. Ja, laten we even het doen. Ja, even solo. Lang genoeg. Lang genoeg. Lang genoeg. <laughs> ja, hij, hij heeft nou gehoord wat ik verdien morgen dus ik kan... <laughs> Goed. Rond, we gaan je even verwennen, want hier komt even een lekkere plaat die jij ongetwijfeld lekker gaat vinden. Sweet. Oh. Er was, er waren ze, zonder Lionel Richie, hè? Die was het ooit, ja. hè? Ja. Dat was, die is wel een mooi nummer, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Night Shift. Maar de mooiste zijn met Lionel Richie. Natuurlijk. Ja. Nou, eens kijken of ik er nog één kan vinden. <laughs> Jij was laatst bij het uh, concert. Uh, waar was dat? Uh, dat was in de Heineken Music Hall? ja. Ja. ja. En, nou, ze, ze, ze zijn nog maar met origineel met z'n drie over. Ja. Eigenlijk met z'n tweeën, Maar na Lionel Richie is er nog een uh, zanger bijgekomen. Ja. En die, met z'n drieën doen ze het nog. Dus, uh, ja. Maar het zijn oude mannetjes, maar uh, ze deden het nog prima. Ja, ja, ja. Maar er zit neem ik aan een hele band bij. Dat ze ja, doen. ze hebben nog, nog steeds uh, een hele begeleidingsband erbij. Dus. Okay. Dat en dat was een combinatieconcert met Cool in the Gang hoor. Uh, daarna kwam Cool in the Gang. Ja, ja. Maar dat, uh, ja, dat knalde er helemaal uit hoor. Ja, ja. Dat, uh, ja, die zijn nog iets jonger nog, hè? Ja. Maar uh, dat worden ook alweer oude mannetjes hoor. Ja, het worden allemaal ja. oude mannen. <laughs> <laughs> Wij ook. Wij ook, ja. Lama, ik hoop oma. het. Ik hoop dat het gaat worden. Ja, oh man hey, zekerlijk Hé, hey, maar dus morgenavond uh, groot feest. Ja, en uh, Hoe laat begint het precies? Uh, acht uur beginnen we. Ja, ja. En dan uh, kijken we wel hoe laat het wordt. Ja. We zeggen dat we twaalf uur stoppen, maar het zal wel wat later worden. Ja, dat, ja. Uh, ja we kennen dat, hè? We kennen het, he. We kennen ja, dat, toch? Ja. Want uh, acht uur. Hé, hey, um, mensen die hier langs lopen, die denken van, uh, oh, gezellig... Ja, het, in principe is het bedoeld morgenavond uh, voor, voor echt uh, de, de mensen die uh, die Lau en Hardy uh, lief hebben. Ja. En dat zijn er een heleboel. En we zijn niet zo groot. Dus uh, ja, maar goed, uh, kijk, als je denkt van nou, uh, ik hou ervan en ik vind Lauw Hardy zo'n leuke kroeg, ja. kom gezellig langs. Ja. ja. Natuurlijk. Ja, maar het is niet bedoeld dat... Er, nou ja, goed, je hebt een buitentap, dus ze kunnen allemaal op ja, straat gaan staan. Ja, tuurlijk. Maar ja, de straat is niet afgesloten, dus... Uh... Ja, <laughs> nee, dan, dan, dan moet je uitkijken voor ja, een, een, een goede medewerker van ons, een vaste medewerker van dit programma... wil ook graag naar binnen en die komt niet zo vaak in het café geloof ik. Ja, maar hij komt al regelmatig, of niet? En wie? He? Ik weet niet over wie het hebt. Nee, ik had het <grijpte> over onze dolly, hè? onze dolly. Oh, onze ah, Dolly. Maar, ja, dolly mag erin, hè? Medewerkers van het CFM zijn altijd welkom. Oh, kijk, kijk. Ja, natuurlijk. Wat is dat nou? Dolly, in principe is iedereen welkom. Dolly, natuurlijk. je moet even je speltje op doen morgen. Dan kom je er zeker <grijpte> Kijk, als je, van, als je van Café Launardie houdt, dan ben je altijd welkom. Oké. Okay. Ja. Nou, er zullen, veel, er zullen heel veel mensen van houden, denk ik. <grijpte> Hé, hey, ik vond het leuk dat je even bij ons in de uitzending was. We gaan straks nog naar de Enten toe brouwen en zo. Ja. Brouwen. Brouwen, ja. Dat is ja. een toepasselijke. Ja, nou goed. Maar ik vond het hartstikke fijn dat je even wilde komen en even wilde vertellen. En uh, ja. uh, We gaan natuurlijk uh, vrolijk verder. Tuurlijk. En uh, een beetje live muziek in die zaak. Dat is altijd goed. Altijd goed. En, en over tien jaar bestaan we 25 jaar. Dus dan, oh. uh... Ja, Maar ik weet niet of ik dat nog speel hoor. Nou, dat... Dan ben ik 76, en zeven dat... dan man. Nou, ik, heb de, ik heb de Commodore zien optreden, dus dan kan jij dat ook nog wel. Uh... Ah. Ja. <laughs> ja. Dan ben ik 76 en zeven man. <laughs> Misschien uh, ja, dat ik dan op kruk of om een rollatortje binnenkom. Ik weet het niet hoor. Ah, dat maakt toch niet nee, uit? Wel nee. Maar ja, dan heb het nog meer ruimte in. <laughs> <laughs> maar goed, daar komen we vanzelf achter. Zo is het. Uh, Ron, hartstikke bedankt. Leuk dat je er was. Ja. En, uh, en, en, Ron... en ik wil eigenlijk iedereen uh, langs deze weg uh, bedanken voor alle steun die ze ons altijd gegeven hebben bij en Hardy. En ja. Ik hoop dat ze dat uh, blijven doen uh, de komende tien jaar weer. Ja, uh, ja tuurlijk gaan we dat ongetwijfeld. doen. Ongetwijfeld. Ja, toch? Tuurlijk gaan we dat doen. Dat weet ik wel zeker. Salavi. Huh? Oké. Okay. Toch? Ja. <laughs> C'est la vie. Dat zou ik maar zeggen. Heel toepassend. Heel, heel toevallig. Ja. Oké. Okay, nou, Ron, bedankt. voor ja. je. We zien elkaar. Ja. Weer. We komen vanmiddag nog wel even een biertje halen. Dat ja, is goed. Ik morgen goed. zien we elkaar zeker. Gezellig. Tot morgen. Bedankt. Hoi, hoi. Dat was hem dan. hem links voor deze vrijdagmiddag. Dank aan Ronnie Brouwer voor de gezelligheid in dit uurtje. En uh, nou ja, het wordt dan natuurlijk vreselijk gezellig het komend weekend. Wij gaan er even uit. En zometeen na tweeën door met de Battle of the Giants down memory lane. Nou wat Jan zit er al helemaal zenuwachtig trillend achter zijn microfoon daar. Helemaal, nee, helemaal, ben je be, be, of niet? Uh, nou, ik heb uh, ongeveer voor twee uur muziek. Oh, en dan, maar... ma dan mag jij het derde uur doen. Ja. Oh, ja. <laughs> nou, we kunnen gewoon twee uur doorgaan. Ik vind het best... <hums> ik heb altijd genoeg. En ja, misschien wel twee uurtjes. Ik weet niet hoeveel, hoeveel uh, energie we hebben. Maar in ieder geval... Uh, uh, Battle of the Giants down memory lane gaan we lekker doen. En dat betekent uh, hele aparte muziek die je normaal niet zo vaak hoort op, deze, op de radio. Even anders dan het gebruikelijke, zou ik maar zeggen. En het is altijd leuk. Ik ben al vreselijk benieuwd van Albert Jan neemt. Want ik wil leuk op inhaken. En zo maken we een leuke radio tot eh, drie uur. Of misschien zelfs wel vier uur. Je weet het maar nooit. We zullen wel zien. En ieder geval even een slokje water drinken. Eh, even opstaan, even lopen, even de benen strekken. Ik zie u zo weer. Tot zo!